9 uur. Joris met het NOS-journaal. Nog altijd overlijden mensen aan de gevolgen van Q-koorts, blijkt uit nieuwe cijfers. Sinds 2016 zijn 21 patiënten aan de infectieziekte overleden. Het totaal aantal doden is daarmee opgelopen tot 95. Q-koorts wordt verspreid via geiten en schapen en is voor mensen gevaarlijk. Ruim acht jaar geleden was er een uitbraak van de ziekte. Meer dan 500 mensen hebben de chronische variant van Q-koorts. Tientallen ramptoeristen krijgen een bekeuring... voor het filmen van een ongeluk op de A58 bij Ettenleur. Daar belandde gisteren een vrachtwagen op zijn kant... waardoor auto's over de vluchtstrook moesten. Volgens de politie pakten zeker 45 mensen hun telefoon... om foto's en filmpjes te maken. Zij kunnen een boete verwachten van zo'n 230 euro. Er komen extra opnameplekken voor gevaarlijke verwarde mensen. Nu zijn er zo'n 400 bedden... in de beveiligde geestelijke gezondheidszorg... En daar komen er 151 bij, meldt Trouw. Het geld ervoor komt van zorgverzekeraars. De extra bedden komen er op dringend verzoek van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, de politie, gemeenten en het openbaar ministerie. Vorig jaar was er een recordaantal incidenten met verwarde mensen, bijvoorbeeld omdat ze een psychose hadden. Bij invallen in Hengelo en Enschede heeft de politie automatische vuurwapens en een raketwerper in beslag genomen, inclusief raketten. Ook zijn er twee mensen aangehouden. Mogelijk hebben die te maken met een liquidatiepoging in Gronau... en het in brand steken van een Turkse kapper in Enschede. Wie op 17 november naar de landelijke Sinterklaasintocht in Zaanstad wil... wordt streng gecontroleerd, zegt de gemeente. Bezoekers moeten via toegangspoortjes het evenemententerrein op... en worden gefouilleerd. Er mag ook worden gedemonstreerd. Tot nu toe hebben tien organisaties zich aangemeld voor een demonstratie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zierven. Met nu Tobak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak Leeft, bij Zierven. Toch, met het uur grote pijn op hier. zoeter wat ze maken. Laatste album vind ik echt niet te pruimen, gewoon Friendly Fire. En, uh, dit is de voorlaatste single, uh, dat vind ik nog wel weer kijken. Love Like Waves. Het is de zaterdagmorgen, dit is er weer tijd voor natuurlijk. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 3 november in 2013 wordt bekendgemaakt dat er in 2011 in Duitsland, in München, in een appartementencomplex, althans gewoon een klein appartementje, van de Cornelius... Guliet, zo met uitspreking, dat er gewoon even 1500 vermiste kunstwerken werden getraceerd. Die dachten allemaal, die waren allemaal vernietigd, dachten wij, door de nazi's. Maar nee, deze uh, Guliet heeft ze uiteindelijk gewoon uh, gekregen van zijn vader. En zijn Gellert. vader, Gellert. Nee, niet Gullit. G Gullit moet je volgens mij uitspreken. En uh, zijn vader was Hillebrand uh, Gullit. En die was zeg maar een, een museumdirecteur. En die zou samen met Hitler zou hij allerlei kunstwerk in een heel groot museum gaan tentoonstellen. En bepaalde kunstwerken moesten vernietigd worden. Ja, zo ja, dat is geen echte kunst. Nee, want Hitler had bepaalde uh, richtlijnen. Wat kunst was en wat niet kunst was. En dat moest vernietigd worden. Deze Gullit heeft het apart gehouden. En uiteindelijk overgedaan aan zijn zoon, deze Cornelius. En die heeft het gewoon zeg maar verstopt gehouden. En uiteindelijk werd hij in de trein. Werd hij ooit aangehouden. En gewoon het treinbewijs moet overlegd worden. En toen bleek dat hij 9000 euro bij zich had. Niet heel veel, maar toch wel opmerkelijk. Uiteindelijk kwam zijn naam achter van Gullit. Hé, hey, was jouw vader niet? En toen uiteindelijk gingen ze bij zijn appartement thuis kijken. Bleek dus dat hij 1500 werk had. En maar wat voor app appartementje had hij, joh? Ja, toch. Mogelijk... 1500. Hij heeft waarschijnlijk eentje verkocht. Een, een, een, een Van Gogh of zo, van ja. Manet. Als hij eentje gekocht heeft hij toen een appartement gekocht. Yeah. Nou weet je, jij die flat? Ja. Yeah. En dan krijg ik de Maar hoe, hoe moet dat er dan in hebben gestaan? Gewoon gestapeld op elkaar of zo? Ja, gewoon. zoiets. Hij op, leefde. Je kan ze oprollen, die schilderijen. Ja, nou, hij leefde echt tussen ja, zijn wel. werken. Het was een eenzame ganger. Hij had geen liefde in zijn leven. Het was alleen met die kunstwerken. Er was Picasso, er was Matisse, er was Beckham, Clay, Lieberman. Allemaal was er daar te vinden. En het was een, iedereen sprang een gat in de lucht. En hij had zoiets. Oh, wacht even. wacht Ze zijn even. wel van mij. Hè? Ze zijn wel van mij. Dus ik weet niet wat je precies in je hoofd hebt gehaald. Uiteindelijk hebben ze bewezen dat er iets van. Uh, Vijf of zeshonderd waren wel, zeg maar, van uh, geroofde kunst. En uiteindelijk bleef heel veel werk wel van hem. Maar uiteindelijk, even later, want toen waren ze net aan het onderzoeken... dat duurt lang, in uh, 2014 overleed hij. Okay. Mm. En uh, goed, hij heeft dus niet alles uh, teruggegeven... maar uiteindelijk uh, is er wel heel veel werk tentoongesteld in 2017. Dus dat was wel een hele mooie zaak, deze culet Cornelius. Ja. Eenzaal met heel veel kunstwerk in zijn appartementje. Goed, vertel. Wat gebeurt er ja, weer 3 uh, op 3 november? Op 3 november is toch wel ook een, een ruimtevaartdagje. Uh, namelijk in uh, 1957 uh, lanceerden de uh, Russen uh, de kunstmaan Sputnik 2. Uh, met daar aan boord uh, de hond uh, Laika. Uh, ja, het was uh, eigenlijk de eerste, uh, ja, het eerste levende wezen wat, uh, wat de lucht in inging. Ja. Uh, het ja, succes van de Sputnik 1 was, uh, was best wel groot. Dus... De wetenschappers werden best wel onder druk gezet... om de Sputnik 2 uh, op de grote dag... Uh, uh, hoe heet het? Uh, te lanceren. Nou, ja, nou ja, om in ieder geval op tijd te lanceren. Uh, het hondje is de lucht ingegaan. Hij heeft het ja? vijf uur overleefd. Ja, ja, ja. Uh, ze hebben er wel heel veel informatie over gehaald... waardoor er dus ook daadwerkelijk uh, mensen... uiteindelijk uh, de lucht in konden worden gestuurd... Uh, ik dacht altijd dat het verhaal, maar daar kon ik er niet bij vinden. Dat, dat die hond de lucht in was gestuurd. Huh? En dat ze toen, toen hij weer geland was, was dat beest dood. Maar toen hebben ze een ander hondje. Kijk, hij leeft nog. Echt waar? Ja, ik ja, ben dat, niet dat... Dat, maar dat, ik kan ook een broodje verhaal, zeg. ja, goed, zeggen. Op YouTube was ik even aan het kijken. Toen kwam ik dit filmpje tegen. This isn't a happy story. But it's my story. And from three dogs. Albina, Moeshka, myself. I was selected for this mission. What set me apart? Mijn ability to withstand the centrifuge tests. My superior aptitude to sit and eat and go to the bathroom in a small cabin and even smaller spacesuit. Ja grappig, dit is vanuit de hond gezien. Ja. is dat neergesproken. Heel leuk verhaaltje. En daar leggen ze uit dat hij, ja, hij er vijf uur, dat hij het gewoon toch niet meer volhield en dat hij langzaam zo wegzakte. Uh. Maar goed, de Spoedding 1 heeft eigenlijk alleen maar signaaltjes uitge uitgezonden. Piep. Piep. En als je een beetje een goede radio uh, had, uh, met allerlei frequenties, kon je die piep van de spoedink 1 gewoon oppikken. En deze spoedink 2 was eigenlijk alleen maar voor de wetenschappers. En die hebben daar dus heel veel van, uh, van geleerd. Om uiteindelijk vier jaar later Juri uh, Gagarin om die de ruimte in te sturen. Vier jaar later nog maar, hè? Ja, nou, misschien is twee jaar later... is er ook wel een vlucht met mensen gegaan... dat ze allemaal dood waren, dat het oh, doodverstegen is. Komplot, denk ik. Geloof zo, geloof ja, ik complot zo. Denker. Ja, hoor. overigens op dezelfde dag, 16 jaar later... Ja? Uh, wordt de Mariner 10 uh, gelanceerd. Ja. En dat is een uh, uh, ruimtezonde die... Uh, uh, uh, heel veel informatie over uh, Mercurius uh, heeft ingehaald. Uh, okay. Oké, okay. nou, zo ja, blijven we okay. die datum misschien iets lanceren. Wij geloven, omdat het dan misschien goed werkt. Wat is er ja. nog meer te nou, melden? Heb ik heb wel een hele saai bericht. Dat, ja? uh, in, in 1848 wordt de Niel Nederlandse grondwet van Johan Thorbecke geproclameerd. Nou, en die Thorbecke was een Nederlandse staatsman uh, van liberale signatuur. En die, die heeft dus uh, die hele grondwet tegen het licht gehouden... En het was dan wel zo, van uh, door deze invoering van deze nieuwe grondwet... kwamen rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid. En parlementaire rechten werden uitgebreid... en de mogelijkheid van Kamerontbinding werd ingevoerd. En het was ook zeer tegen de zin allemaal van, uh, van uh, Willem III. Oh. Dat hij echt een bloedhekel had aan die... Uh, want hij had eigenlijk de, de, de macht van, van de, het koningschap een beetje ontnomen, hè? Ja. Dat oh, hij is buitenspel gezet ja, op die manier. Ja, wel. Okay. Dus, uh, ja. ja, Het is al te moeilijke materie. Ik heb er ook een lezen, ja. maar het is even nou, ik moeilijk, even snel zo. Maar het is dus wel zo, die Torbeck heeft dus daarna... Ja. na die, die grondwet gemaakt is, heeft, is hij driemaal minister van Binnenlandse Zaken geweest. Dat had hij echt de Binnenlands Bestuur, Landbouw, Handel, Nijverheid... armenzorg, Onderwijs, Waterstaat en Volksgezondheid. En dat heeft hij dus drie keer gedaan. Dus uh, hij, is echt, hij heeft echt wel zijn stempel opgedrukt. Maar ja... In iedere stad heb je wel een Torbekkenstraat en al die dingen. Ja, natuurlijk. spreken als Torbekken en zo, dus... Uh, maar goed, ja. goed op door, dus in, in, in 1848... Het is nog niet zo heel erg oud, dit stelsel waar we nu in leven, zeg nee, maar. Nee, zeker niet. In 2011 zeker acht mensen komen om bij het tij rellen... tijdens een uh, in Venezuela, bij een de gevangenissen. En uh, dat gebeurt anders nooit. Uh, nou... Dat doet hij anders nooit. Nou, dat oh, gebeurt anders nooit. Uh, uh, 19 mei uh, 2018, elf doden bij rellen. Uh, oh, 17 augustus 2017, 37 doden bij opstand. Oh ja, 29 maart 2008, tientallen doden bij opvangenissen opstand. Dus uh, hmm, het, is, het is dan wel uh, schering en in inslag uh, daarbij, uh, die gevangenissen in Venezuela. Terwijl als je weer andere krantenkoppen leest... dan blijkt dus dat het een beter leven is in de gevangenissen... dan daar gewoon op straat. Straat, oh ja. Dus dan denk ik van, dat land dat hoef je dus niet aan te doen uh, voor Frans. Daar gaan we niet heen. Venezuela, 2011 acht doden. Goed. Nou, tot zover een uh, stukje geschiedenis. Ja, dat doen we zo. Ja, dat doen we straks de verjaardag. Uh, ja, de Weezers hebben weer een nieuwe CD uit. Eerst maar even de single. Kent Nak de Hassel. up to me bitch now you can create En Kanknack de Hassel. Zeg, is het, is het er niet eens tijd voor? Zeg wie ze jarig? Doedoedoem, lang zal die leven. dan zal hij leven. Ja hoor, hij leeft al langer niet mee, joh, gek. Hij is echt al langer van ons heen gegaan. Ja, dat is al een tijdje geleden die man is van ons heen gegaan. 2003. Ik heb het over Charles Brunson. Hij was geboren in. 2000, nee, niet 2000. Hij is geboren in 1921. hij was eigenlijk heel goed in het schilderen. Oh, echt waar? Dus die gewelddadige man die iedereen overhoop scho schoot in Dead Wish 1, 2, 3. Hoeveel waren er al die niet? niet? Nou, hij was eigenlijk gewoon uh, schilder. En uiteindelijk op 16-jarige leeftijd ging hij de mijn in. En daar heeft hij vier jaar in gewerkt. Uiteindelijk moest hij zo op die er En uiteindelijk uh, heeft hij allerlei klote baantjes gehad. En geef het kamer. Sterren drachten dat hij heel goed advies kon schilderen. Toen zei hij hey, hé, kan je niet voor ons wat adviesjes maken? En uiteindelijk dacht hij bij zichzelf: hé, hey, wat verdienen jullie eigenlijk niet als acteurs en actrices? Nou, toen hoorde hij die, dat geldbedrag wat ze binnensleept, toen dacht hij. Ik moet acteur worden. Dus uiteindelijk letterlijk voor het geld is hij acteur geworden. Dat duurde wel even voordat het lukte. En zijn vrouw bekostigde hem, zeg maar. Hij was toen al getrouwd. En toen had hij zoiets van... Oké, okay, als ik acteur word, dan zorg ik dat jij ook actrice wordt. Dat is er nooit van gekomen. dat is, dat is hij nooit echt blij om geworden, die vrouw. Maar uiteindelijk is hij dus uh, uh, acteur geworden van heel veel films. Echt, weet ik hoeveel films die hij wel niet aangedaan heeft. En uiteindelijk is hij op verschillende vrouwen getrouwd. En hij is ooit begonnen in 1951. De rol in de mob. En zijn laatste film was in 1999, film, uh, Family of uh, Cops. Okay. En altijd dezelfde soort rollen die hij speelde, Veel Geweld. Veel Geweld. Charles ja. Bronson. Ja goed. Ja, wie vandaag ook jarig is, is Tim Mac uh, Hij is uh, de zanger en uh, gitarist van uh, de punkrockband Rise Against. Oh ja, um, shit. Ja, die is ook ja, die staat vooral, Ze zijn vooral bekend om hun support, om de dierenrechtenorganisatie PETA. Ja. En een ja. Leuk, leuk beetje. Hij heeft de zeldzame oogaandoening heterogomie. Ja? En dat houdt in dat je twee verschillende uh, kleuren uh, ogen hebt. Oh ja. Nee, dat deed Paulie ook. Nee, die heeft de kunst ja, maar die had ook twee verschillende kleuren. Ja, klopt, die waar. altijd een kunst ook, hè? Ja, hij had een kunst Maar al, ik heb een collega me. van mij uit Zandvoort, die heeft ook uh, twee verschillende ogen Oh, zo zeldzaam oh, is, is het dus niet. Nee, nee nou, nou nee, ja, het nee, is nee. zeldzaam. <laughs> maar het, het leuke is, uh, die, hij steunt met zijn pente uh, Pita, hè? Ja. En dat betekent, uh, er was ook een film, en er was een vrouw van, ja, lid van de Pita. Ja, dat huh? betekent, prefer eating tasty animals. Oké. Okay. <laughs> die vond ik dan wel heel grappig. Maar dat okay. betekent dus eigenlijk, die etten... Ethical... Prefer, wat was het nou? Nou had ik wel net. Ja. Het was uh, People for the Ethical Treatment of Animals. Oh, Oké. Okay. Nou, is uh, een Ik ga mijn, geen uitspraken daarover doen. Ik ja. mag ze niet zo door. Je ja, ja. mag ze niet. Nee. Diertjes ja. niet. Nee. Oh. nee, die oorlogen Daar Daarom op, oké. Okay. Oké, okay, nou, er zal altijd wel weer kantteken bij geplaatst zijn. Maar goed, in, in, de, in de basis zijn ze toch wel goed bezig, hoop ik. Pas ja, wel, pas oh, wel. wel. Goed, Barry, uh, John Barry is, zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is overleden in 2011, Hij uh, een mooi leven gehad. Hij is een Britse componist, Hij heeft heel veel filmmuziek gemaakt. We gaan dus ook even een aantal luisteren. Ga er even voor zitten. Doe even de koptelefoon op, want het Allemaal, is... Allemaal, Weet ik dat er al drie ja. niet herkend. Dit is... Dit... Oh, de deze misschien wel. Ja, dit is echt zo'n vrouwenfilm, Out of Africa... Het grappige is dat deze John Barry... Oh, hij kon wel wat muziek maken. Op een gegeven moment kwam hij producenten tegen van James Bond. En James Bond moest er echt heel groot worden. En hij had zo'n thema bedacht. Hij dacht mezelf van, Oh, dit is misschien wel een leuk thema voor jullie James Bond film. Ik weet niet wat dat is. Nu, maar goed. Dus uiteindelijk ging hij naar de première van de James Bond film. Toen dacht hij van... What the fuck? Dat thema wat ik bedacht heb komt wel heel vaak terug. En hoeveel hadden jullie me betaald ook weer? Toen hadden ze juist nou. Geen noot, weet je wel. Je mag voorlopig voor ons allerlei thema's maken. Toen heeft hij elf James Bond films thema's heeft hij gemaakt. Dus hij heeft de cent er wel aan verdiend, zeg maar. Ja, deze zou ik bekend. Jij wist het ook weer? Ja. ja? Ja, noem maar even. Wist is even een quiz, dit. <laughs> ik ben zo slecht een quiz. You Only Live Twice. Dat is een James Bond film natuurlijk. Ja. En misschien is het de bekend nog En de dit. En dan met de Golden Gun, heeft hij die ook gedaan? Die heeft die ook gedaan. Hij okay. heeft een uh, 1962 tot 1987 James Pond films ja, ik gemaakt. Filemans heeft hiervoor ingeduurd, volgens mij. Ja, dat zou best kunnen. Midnight Cowboy heeft hij ook gedaan daarnaast. Ja. En de mooiste vind ik toch wel deze Unheard uh, Master Chief's Secret Service. Ja, Uitspraakbaar valt het probleem, hè. Nou, ja, ik vond het Dit is zo, zo hip dit. Dit is gewoon echt de jaren 60, hè? Dit. Dit is zeg maar. Uh, de enige James Deze, Bond dit, dit die één keer, keer gespeeld heeft. Dit nummer moet je maar op onze Facebook uh, even ja, dit zetten. Is het. We gaan we zo kijken. En wat het leuk is... Nou? Je noemt dus The Man With The Golden Gun. Yeah. En degene die die titelsong gezongen heeft... die is vandaag ook jarig. Dat is die zangeres, Lulu. Lulu? Oh ja. Hoe ja. oud is Lulu geworden? Nou, van 1948. is dus ze is nu uh, 70, 70 geworden. ze heet, oorspronkelijk heet ze Mary Laurie. Artiesten naam Lulu. En het was ook grappig. ze is dus op een gegeven moment ook getrouwd met Morris Kip van de Peaches. Oh. oh ja, na vier jaar eindigde het dus uh, uh, leeftijdloos. Maar toen is ze getrouwd L uh, met de kapper. Kinderloos. Ja, ja, ja, dat ja. was leeftijdsloos. Daar yes. ging ze weg. En in 1977 trouwde ze dus met de kapper John Frieda. Nou, die is nu ook wel bekend. En, uh, de kapper, ja, jullie zijn mannen, dat is duidelijk. <laughs> dat is ook een uh, kapperlijn. En die is ook gescheiden. Maar met hem heeft ze wel een, uh, een uh, zoon gekregen. En die heet uh, is Jordan Frida. En die schijnt dus Frida. wel acteur Frida. te ja. zijn. Frida, die zit nog in Alba? Frida? Okay, waar zit hij? Die zit nog in Alba. Nee, Dat is wel leuk. Ja, Lulu. Ja. Uh, gelinkt aan John uh, Barry. Jouw verjaardig zou zijn geweest. Vandaag is jouw verjaardag onze collega Rob van Zomeren. Hij wordt vandaag 55, twee vijfjes... De man is ook part-time bij de politie, Nationale Politie in eenheid in Amsterdam uh, actief. Hij uh, is ooit begonnen, natuurlijk dus bij Decibel. En uh, als je Decibel invoert op YouTube... krijg je een oud filmpje van de Curry, uh, curry en Van Inkel. Maar eigenlijk, Curry zie je en Jeroen Van Inkel nog bij Decibel... in het oude gebouw op de gracht. En dan zie je het aan Rob van Zomer ook zeggen met de straat doorlopen. En wordt gevraagd aan Rob van Zomer... Zeg, heb je Jeroen Van Inkel nog gehoord? Dat is de laatste uitzending bij Decibel. Nee, nee, ik had toch wel andere dingen te doen. Het is echt... grappig om die, die, die grootheden van nu dan als yogis te zien rondlopen. Ja, leuk, Erg grappig om dat Goed, Rob van Zomer, gefeliciteerd. Wie nog meer? Ja, vandaag ook jarig is Stuart Leslie Goddard. Uh, beter bekend als Adam I Ant. Oh uh, ja, Adam Ant. Ja, de Britse uh, zanger en uh, acteur. Die had leuke ja. hitjes met uh, Stand and Deliver. En nou, Goody, Goody, good Shoes. Als je die foto van hem ziet... Ja, geniaal, hè? Dat is net ja. zo'n Napoleon-achtig kipje. Ja, hij nou, had ook wat van die hele verkleedpartijen tijdens zijn clips. Hij uh, is 64 geworden. Degene ja. die vandaag uh, ook jarig zou zijn geweest, maar overleden. Vorig jaar, 9 mei, ik heb het over de Robert Miles. Hij had een hele grote hit met dit, hè. Children. Echt mooi. Hij heeft meerdere plaat gemaakt. Hij overleed aan kanker. 47-jarige leeftijd. Dramatisch. Lekker nummer was dat. Ja, dat was een helemaal lekker nummer. Ja. Goed. En uh, Dolph Lundgren is vandaag ook jarig. Dat is een acteur. De tegenstander die... van Rambo. Ja, precies. Nee, nee uh, Ra uh, Rambo. Nee. Sylvester Stallone Sylvester in Rocky IV. Rocky, ja. Dat was het. En, was het. en hij, uh, hij speelde zijn eerste hoofdrol als He-Man in Masters of the Universe in 1987. Dus, uh, maar hij heeft inderdaad ook wel iets van uh, een bekende speelgoedpersonage. Ja, <laughs> ja, ja. Pas, pas alleen, heeft hebben jullie met de Winsenbols de, de meegedaan. Dat al die de oude Expendables. Knar expendables met Dat ja. al die oude ro uh, rockers wilde ik zeg Maar al die oude knarren. knarren ja, bij Jason elkaar. Statham, Jet Lee, Randy Couture speelden mee. Ja, ja, ja. Arnold, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, zeker. Mickey Rourke. Ja, dat is wel een aparte film geweest. Het moet, moet een aparte sfeer zijn geweest op de set. Dat denk Goed, ik ook wel. vandaag is je ook jarig geworden. Zeven, 48 is hij geworden. Uh, uh, Sonja Bakker. Ja, ik had er ook... Heb je al wat boeken van? Heeft He? Ik heb er één boek van. Eén boek van, oké. Ik okay. moet jij niet zeggen dat uh, het is inderdaad... Je moet er iemand er ook bij hebben als coach. Eigenlijk moet je gewoon een kok hebben. Die alles regelt dat je nooit in een winkel hoeft te Dat is eigenlijk het idee, ja. Dat is het eigenlijk. Ik vind dat de regering gewoon maaltijden moet aanleveren. Die goed gekeurd zijn door verzekering. Ja, dat, dat je met bonnetjes gewoon uh, ja. Ja. maaltijd haalt. Dan je en dan met webcam moet aantonen dat je het ook eet. De hele economie stort in elkaar, hè, dan? Uh, de economie? Winkels, ah, de winkels. Economie zo zo de economie is sowieso geweest. Dat ja. moeten ja. we sowieso afschaffen. Dat dus moeten dus, we sowieso afschaffen. Uh, Vandaag is ze ook jarig Rosanne Barr, de actrice. Ah, Rosa, Ro Rosanne Barr. Die ontslagen is hè? vanwege haar slechte oh, uitspraak. Wat heeft ze dan weer nou niet in de ring ingegooid? Echt, het foute dingen. Ja. Ze is van 52. Hoe oud is ze dan? Uh, uh, 66. Oh, ja, aardig blijft nou, ja. dat. Hebben we genoeg gehad? Ja, we hebben genoeg van jaren. Doorgesproken, dat is zo goed. Nou is het wel weer tijd voor Richard Ascroft. U.S.A. Uh, natural Born Rebels. Ziet er trouwens wel goed uit, Rosa Barnes. Is flink afgevallen volgens mij, Dat het was een best een aardige ja. uh, tand, hoor. Goed, straks uh, de, de Zandvoortse berichten alweer. Ja, vanuit Zorg Zandvoort, waar de Formule 1 komt. Jippie. Klinkt het allemaal niet, hoor. Het is een heerlijk gangbare muziek hier om de zaterdag. Zeg, ik kijk even in het rijboek. En wat hoor ik? Zandvoortse berichten. We hebben uh. nog 10 seconden. Nog even 10 seconden wachten. Uh, nee, ik kijk op deze klok en is het echt uh, nu. Half ja, uur Ja, inderdaad. Ja, nieuws. Inderdaad. Geen gaten, die 1K. Nou, vertel. Oh, ja, oh, sorry. Er is ja. een uh, Sinterklaas uitgifte... Oh, aanstaande woensdag bij uh, speelgoedvijver de Lachende Kikker. Wacht even, Sinterklaas uitgifte? Ja, uitgiften. Is ja het? Speelgoed, speelgoed uh, Vijver de Lachende Kikker. Yeah? Die uh, verzamelt speelgoed en geeft het door aan mensen die het slecht hebben. Oh. En, uh, een uitkering hebben en alles. En ze geven je ook hulp bij verjaardag van uw kind. Of cadeautaart, uit elke doos et cetera. Dus kijk eventjes naar uh, de lachende www.speelgoedvijver.nl. Uh, de locatie is plus .zandvoort, Dat is in het... Uh, in, haar, uh, in Zandvoort Noord. Daar is dus vanaf half tien tot half twaalf kan je daarheen om... Uh, dan eventueel de, voor je... als je zelf ge, geen, uh, niet zoveel geld hebt, kan je daar gewoon aan de gang. Ja, zijn toch best... en je hebt ook nog ook de, de ruilwinkel, heb je ook nog, hè? Ja. Oh man, best wel goede dingen hier in Zandvoort. Ja, ik vind het wel goed, hoor. Uh, Willemijn uh, Elsland is uh, de snelste pellen geworden. vorige week zaterdag was het weer de kampioenschap, kampioenschap garnalenpellen. Ja, het is voor de vijftig keer weer het gouden. En uiteindelijk waren er een tweetal profpellers... waar ze tegen moesten opnemen. In de voorronde was het echt zo makkelijk. Jezus, lauwe loene, dat kan ik echt op zijn elfen dertigst. En die twee andere pellen kwamen uit Scheveningen. Er waren daar ook vissers, dus die waren al gewend... om flink met die granalen de gang te gaan. Dus uh, die drie waren in de voorrond een beetje zo rustig aan het pellen. Uiteindelijk kwamen ze met z'n drie uit. En uh, uiteindelijk moesten ze echt flink van leertrekken... deze uh, willem mijne Elsman, uh, Els sorry. En uiteindelijk heeft zij dus gewonnen... En dat scheelde heel weinig. Hoeveel nieuw... heeft ze er? Uh... Ja, het staat er eigenlijk niet zo bij hier. Maar je gaat uiteindelijk heeft gewonnen. En ze kan de bo uh, bokaal meenemen. En uh, ja, een paar gram verschil. maar. Ja, en uh, de herten die uh, afgelopen zomer in diverse woonwijken verbleven... zijn uh, de duinen weer ingegaan. Echter, doordat ze een verkeerd hek zijn uh, overgesprongen... zijn ze oh, aan nee. de vierde kant van de natuurbrug beland. Nou. Ja, dus dat had ik zo uh, al gezien, hè? Nou, hebben we opgelost. Okay. Nu de bronstijd in uh, volle gang is, wil, uh, willen de dieren uh, graag paren. Maar uh, hun geliefden staan aan de andere kant van, ah, nee. van ah. de natuur. En dat, uh, ja, dat is wel vervelend. Dat is wel en... weer, dat er, niet, er komen hier gewoon niet meer. Nee, nee dan, dus dan, dan, dan is het opgelost, het probleem. Ja. ja, ik snap het ook niet helemaal. Hunkeren en zo, dat, is, dat maakt ja. ook wel dat ze heel veel Langer honger hebben. Dan gaan ze maken. Ja, dat, is, dat, kan ja? Je vergeten. dat kun je wel vergeten. Dat kun je wel vergeten. gewoon? Maar goed, dus het is maar staan wat ik even niet helemaal snap van ja? het bericht... Ja? is, er staat dus een hek op de natuurbrug... Ja? om te voorkomen dat er herten over de natuurbrug heen gaan? Nee, nee, nee. nee. Het was de bedoeling dat het helemaal één natuurgebied zou zijn... vanaf Den Helder tot uh, ja? Ja. Den Haag of zo, ja. weet ik veel... Maar heel end. En de, al die bruggen zijn gemaakt. En ondertussen hebben ze ze wel dicht. En dan denk ik van ja, de vlieg, vliegjes en de, en de vlindertjes kunnen allemaal overgaan. En de wurmpjes. Maar, de, men, maar, voor de rest maar waarom, dan... waarom zijn die hekken er dan? Ja. Nou ja, omdat ze het nog niet vrij willen geven of zo. Okay, zijn ze zijn toch maar weer een keer aan, zijn aan zijn onze... bang voor de tijger die zeg maar, uitgezet... Polen komt en of te dat ze denken, voordat je weet... Ze, allemaal wilde dieren in Zandvoort. Ja, we moeten eigenlijk maar even aan onze boswachter gaan vragen. Want hier is de hek heel laag. Het... En dan komen, ze, dan komen ze hier allemaal vrij de straat op. Nou. Ja ook wel weer een leuke toeristische attractie, hè? naast de Formule 1. Goed, het Airbnb, we hadden het vorige week al over natuurlijk... 60 dagen per jaar mogen de onderstrikte regels mogen, zeg maar... mag je je kamertje verhuren. Eh, nou, je mag wel een kamertje verhuren, maar je mag, ja, moet je er wel bij blijven, zeg maar. Dat zijn de nieuwe regels. En eh, dat is eigenlijk nog maar een voorstel. Iedereen dacht al dat dat erdoor zou gaan, maar het is een voorstel. En 6 november gaan ze daarover praten. Dus mocht je denken van, ben ik tegen ga je daar nog even je stem laten horen. Okay, ja. Dus ik wilde nog even aandacht gaan vragen. En de, boven de winkels, de horeca en winkels... Als, zeg maar, als je daar een appartement boven hebt... die mag je dan 120 dagen per jaar verhuren. Dus die hebben toch weer even een voordeeltje. Okay. Ik zou zeggen, kijk of er nog even een bovenverdieping te koop is. Ja, He? maar die verhuur, het is goed, wel goed dat het gebeurt. Want er gebeuren zoveel leuke dingen hier in Zandvoort. Ja. Want zoals komende zondag organiseert de stichting Zandvoort Loopt... de zesde editie van het loop Zandvoort Loopt... een verrassende naam... Lopers kunnen kiezen tussen de 5 en de 10 tien kilometer. En de start en de finish zijn bij beachclub nummer 5. En ze, de Rotary uh, heeft het uh, met de gemeente in de Zandvoortloop georganiseerd. Maar uh, ze lopen dus voor de realisatie van een speelveld op Zuid. En daar lijkt schot in te komen, want er is al een projectmanager aangesteld. Dus uh, de, daar gaat de opbrengst heen. En daarnaast heb je dus nog uh, dat de inschrijving voor de circuitrun weer geopend is. De wat? De, de Dat is uh, ook een hardloop uh, iets. En die... Uh, die, die wordt op 31 maart 2019 gelopen, is de 12e editie. En het is ook één grote happening, altijd de circuitrun. Dus uh, je kan kijken op www.zandvoortcircuitrun.nl. Okay, Dan kan ja, je inschrijven vast. Ja, klopt. Een collega van mij die heeft het ook gedaan. Het is heel apart dat je zo'n schuim moet lopen. En, ja, ja. Ja, die is ook wel eens met de boot naar Tesla gegaan om daar een rondje te lopen. Nou, die zegt gewoon fanatiek nou, als ze toch overlopen De Marathon New York voor uh, Nieuw uh, Kijk hoor, uh, Noor Winkler die gaat 4 november gaat, uh, gaat, gaat lopen voor Nieuw uh, ja. Een vriend van, uh, van de familie uh, Koen Heringa. Die zit bij het MS Expertise Centrum, woont hij daar. En uh, zij wil graag voor hem, maar ook voor de bewoners daar... wil ze een Fit Light Trainer gaan bekostigen. En uh, daar is uiteindelijk 4200 euro voor nodig. Ze heeft zelf nu al, voordat ze is gaan lopen... heeft ze al 2500 euro opgehaald... Dus uh, mocht je ook uh, interesse hebben... Dan denk je, nou, dat wil ik ook wel bekosten. Ik heb er ook wel een paar centjes voor over. Uh, ga dan even naar www.geef.nl en klik dan op Noor Winkler. En dan kan je daar zeg maar, geld aan over overmaken En dan komt daar een uh, Fit Light Trainer... bij het MS Expertise Centrum voor de Woners. Ik vind het een uh, mooi gebaar, Noor. Lekker bezig, zo. Dan hoop je niet alleen voor je eigen conditie, ook maar voor andere mensen. Eh, hebben we zover de zijn bericht allemaal bij Jafra aan? Ja. Ja. Eh, heb je eigenlijk al een Jolande keuze Ja, ik heb hem uitgezocht? hier. zet hem maar aan. Oké, okay, nou, is dat uh, Lulu geworden? Ja. ja, ik denk toch de man met de golden gun van uh, Lulu. Ik vind het toch wel leuk om uh, dat die... Is oh, oud. leuk. Even een James Bond gevoel. Ja, van Lulu. Die is vandaag jarig. Lulu? Die is vandaag 70 geworden. 70. Nou, Lulu klinkt altijd heel schattig, maar nou, ja. 70 vind ik toch... Net... Ja... Nou goed, we gaan even luisteren naar Het is maar, naar... maar twee minuutjes, dus een korte... Dat weten oh. we. De man met drie tepels? Ja, ik zag dat ook net in de ja. Ja, oké. Okay. Nou, luister even naar een hele oude filmmuziek gemaakt door John Barry... die ook jarig zou zijn geweest. Het is toch droog. Echt grappig om te zien. Lulu, niet het beste stuk van het James Bond-team... maar wel grappig, zeker als ik een clipje erbij bekijk. Er zit onderover, heet die man ook weer van Fantasy Island? Ja, die had het Tootoo. kleine... Lulu, Tiddy, een ja, klein mannetje. Zo, ja, dat was van Lulu. Ja, goed. Nou, Lulu ja. en The Man with the Golden Gun uit 1975. Zeventig, goede oude tijd. En vooral de acteur die met het gouden wapen dan heen en weer loopt. Het ziet er zo drollig uit. Om dan een klein kogeltje uit te gaan mensen dood. Klein kogeltje. Klein kogeltje. Oh, klein groot kogeltje. gebeurt. Echt leuk hoor. Goed, het is zaterdagmorgen dus 20 minuten voor 10. Straks aan 10 uur. Altijd spannend. Goedemorgen, Zandvoort! Goed, nou, uh, ik zet nog even te kijken wat ik vandaag ook allemaal weer aan de kant had gelezen. Uh, of do, doe jullie met even een berichtje, dan pak ja, ik de grond Ik even heb uh, een berichtje over Red Dead Redemption. Uh, het is het, uh, uh, de tweede versie in, uh, in oh, de reeks. Is, dat is met het paard, uh, paard, toch? Dat is met het paard, ja. Ja, ja uh, precies. Um, het, het spel van de makers van uh, onder andere GTA um, is uitgekomen en yeah? in het eerste weekend heeft het. 640 miljoen euro opgeleverd. Wauw. Kan de staat het niet een of ander spel uit, uitgeven? Dat we daar geld mee gaan verdienen? De staat? Of wie gaan telen om daar geld mee te verdienen? Wat, wat... Maar uh, nee, ik vertel verder over het spel. Want, ja. Uh, ja. Ja, nou ja, het, spe, het spel is... Uh, we hebben het er al vaker over gehad. Het, uh, het is een beetje GTA-achtig. Dus uh, je, je, je steelt paarden. Je, je speelt ah, in, het in het Wilde wereld, Westen. Zie je, je speelt dus in gewoon... het Wilde Westen. Ik ja. heb deel 1 uh, zelf wel gespeeld. is echt, uh, echt een aanrader. Ik ben heel benieuwd naar deel 2. Ik moet hem nog, uh, nog halen. En nou, Voor Sinterklaas uh, of voor je eigen verjaardag? Je bent ook bij de ja, jarig. ik ben ook bij de jarig. Dus, uh, kijk, dus, uh, dat zijn leuke dingen. Maar gewoon... Even ter vergelijking, ze hebben, uh, in, als je het in dollar zet, is het 725 miljoen dollar. Even ter vergelijking, Adventures, de, de film uh, Infinity War, wat echt al ja? de best uh, verko verkochte openingsweekend uh, van een film ooit is. Ja? Heeft 640 miljoen dollar opgeleverd. Dus het is gewoon nog echt een miljoen meer dan, uh, dan gewoon de best verkochte film. Ja, en, dat, en door jou gaan dat binnen hoeveel uur? Uh, het eerste weekend. Het is weekend. Dus, uh, okay. Ongelooflijk, hè? Dit is echt. Dus, uh, uh, maar ja, ja. Die, echt die robot en toestanden, al die, uh, al die spelletjes zijn helemaal in. Yeah. En nou blijkt dus, dit is een, een bejaardenhuis in uh, Hardingsveld, Griesendam. Daar uh, hebben ze nu uh, drie uh, robotpoes ingezet. Ja. Dat is heel grappig. Want als de bewoners onrustig zijn, of verdrietig zijn, dan uh, geven ze die katten. Yeah. En die uh, ze bewegen en uh, ze spinnen, ze miauwen, knippen met hun ogen, oh. rollen zelfs om, tillen een staart omhoog en een pootje op. Net echt. En, nou, uh, het ik heb ze gezien, maar ik vond het ze er niet zo heel erg echt uitzagen. Ja, maar die mensen die, uh, die vinden het gewoon toch wel heel leuk. En, Geef je bril maar aan mij, hier heb je ja. een poes. Ja. ja, maar een echte poes die werkt gewoon niet, want die, die, die hebben natuurlijk een eigen willetje. Die zijn ja. natuurlijk, uh, ja. ja die liggen hier of daar, maar uh, vaak hebben ze van iedereen om me mijn aaien wegwezen, weet je wel. En uh, allergie en hygiëne speelden natuurlijk ook een rol met een echte kat. En daar was die Robert poes zo ideaal in uh, Nee, maar de zorgregisseur is niet bang dat ze zelf ook door een robot vervangen gaat worden. Nee. Maar nee. Ik vind het wel grappig, ik vind het is een leuk idee. Waarom niet? Hè? Nou ja, goed ja. Bij een beter soms. Ja, ja, het is uh, toch schattig. Maar het ja. idee dat een bejaarder straks een helemaal uh, gerobotiseerd is, inderdaad. Van ja, allerlei apparaten. Ja, ik denk, ik denk dat, dat dat echt wel grotendeels gaat gebeuren. En ja. ik denk over 100 jaar dat uh, als ik in een verzorgingshuis ooit uh, terecht uh, kom dat... Uh, ja, het dan is, uh, veel is toch... robots uh, mee. Ga jij straks ook naar die uh, expo in de Haarlemmermeer? Daar heb je een ro robot uh, bartender al. En dat ja? was toen ook een ja. film, daar had je ook zo'n robot bartender. Dus ik... Ergens heb ik zelf. Ergens wil ik wel, maar ergens denk ik dat het weer te technisch voor mij is. Ja? Maar, ik, uh, nou, ik, het is niet iets met briks maar, of zo? Maar is ja. het, is het, niet, ik bedoel, het is best leuk dat ook zo'n robot dan helemaal op jou wordt afgestemd. Ja? Maar het, het gaat toch over het, het contact tussen de mensen. en uh, Vaak zo'n robot die gaat dan naar jouw wensen voldoen. Dus ja? die gaat jouw verhaal aanhoren en die gaat op jouw verhaal in. Terwijl het is misschien ook best wel leuk dat zeg maar, mensen elkaar in het midden ontmoeten. En niet dat een computer jou helemaal naar het zin maakt. Hij moet ze uh, reprogrammeren. Worden, maar dat moet met mensen ook af en toe. Ja, oké, okay, dat is waar. <laughs> ja, nee, ja, maar ja, goed, het is allemaal wel leuk dat alles voor je geregeld wordt en dat hij helemaal uh, doet wat jij wil. Maar dan moet er, moet er eigenlijk ook een robotje die komt die je lekker eigen Ja, is maar je hebt eigen, wel inderdaad. Eigen, gang gehad. Ik heb wel een, een documentaire gezien over een robot die dus bij mensen verzat. Die zat op de bar, maar die heel pun. Om bijvoorbeeld dat ze oefeningen moesten doen. Die registreert beweging. Want u moet nu uh, tien uur ja. uw linkerbeen even ja, op. Ja, schiet eens op. En die telt het. En, uh, ja. en uh, de mensen vonden het eigenlijk wel heel gezellig dat er uh, wat gebeurde. Tempo is te laag, u moet omhoog. Nou, zo wordt gewoon in, uh, in de actie gezet een beetje. Nou, daardoor. dat is hartstikke dat goed. Ik hartstikke goed. Computernieuws. Goed. Oké, okay. ik had hem al een tijdje aan het oog verloren. Maar het is mooie muziek, dames en heren. Ho, ho, ho, ho. Het zou zo uit een James Bond film kunnen komen...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 All the blood My heart is Biting dry Can't give you more Cause you took all of it Was a day When I did believe The things you say Are what you mean Dear sweet Innocent me How much it took for me To finally see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 Morgen is zondag komt deze kant op. Is dat, nee, het is nog geen Formule 1, dus die kan. Ja, klopt. En is er is ook geen gedoe op het spoor. Kan altijd met opa voorkomen. Kom even naar het strand, doe even een lekkere wandeling. En uh, doe even een kopje koffie ergens, dat is altijd goed. Straks natuurlijk, Goedemorgen Zandvoort vanuit El Hogeland, dus ga die kant op. En uh, zou het echt waar zijn geweest? Nou, het schijnt echt zo te zijn. Koning Willem-Alexander is bij een uh, training geweest militairen in de Hooglanden, in Schotland. En daar staat een foto bij dat hij zeg maar daar nou, over de Hooglanden heen loopt. Daar gewoon, op een bergje loopt hij naar beneden. En hij is wat inspecties aan het uitvoeren. En er schijnt echt daar zeg maar onder een zeiltje in een slaapzakje. Een of andere... Maar hij heeft toch ook een militaire functie? Ja, voet. klopt. Ja, hij heeft daar gewoon echt ja, hij heeft daar gewoon hij moest allerlei dingen eten. Vanaf het vuur was dat gewoon klaargemaakt. Geen drie, drie sterrenmenu, maar gewoon echt wat daar gewoon uh, op het open vuur werd ge, gebraden. En uh, nou, hij was onder indruk, en mensen waren ook onder indruk van hem, dat hij zich zomaar daarvoor uh, inzette. Nee, bijzonder. Is het dan zeg maar om het gebied dat allerlei beveiligers staan? Nou, ze hebben een heel leger uitgerukt. Uh... Oh, wacht. Oh, ze beveiligden hem, omdat hij daar aan het vavan was. Hij was niet zeg maar daar bij de missie, maar de missie was hij. Dat zou het geweest zijn. Nou, ik vind het wel stoer van deze koning Willem-Alexander. Het zou ook kunnen zijn dat hij, zeg maar, het huis is ontvlucht... omdat Maxima had een darminfectie. Nou, dat wil dan wil je niet thuis blijven, zeg maar. Ik denk dat je dan wel even klaar bent. Als een vrouw een darminfectie hebt... Oh ja, dan oh, moet je... daar komen ja. geuren bij vrij. Ja, ik heb het ook wel eens dat je de gang opkomt en je denkt van, wie is er naar de WC geweest? Ja, sorry, ik heb oh, niet. sorry, was ik, was ik. Was ik? Was ik van de WC. Nou goed, sterkte Willem uh, Maxima, ook Willem-Alexander... Hij zal nu alweer op huis uit zijn. Op huis aan zijn. Want als gaan mensen daar in de Hooglanden nog even kijken of hij daar rond uh, loopt. Met zijn pakkie. Goed, vertel. Vertel. Ja, koffie, ja, ja. koffie achter kiezen. Koffie erbij. Koffie, ja. erbij. koffie ja. erbij. Lekker. Uh, ja, hoe heet het? Uh, de uh, branchevereniging uh, kinderopvang en uh, uh, Boink hebben een brandbrief gestuurd naar de uh, minister uh, van Infrastructuur en Waterstaat. Ach, je voelt hem aankomen. Vertel. De stint. Ja, precies. Ja, ja. Ze willen uh, dat de stint uh, uh, terug uh, ja, de weg op mag. Ja. In ieder geval, ja, ze vinden wel... Hij moet aangepast worden, dat hij veiliger is. Maar uh, ja, er zijn toch veel kinderopvangcentra uh, die, uh, die ja, de stint gebruiken. Echter uh, het bedrijf achter de stint is inmiddels failliet. Uh. Ja, ik had begrepen. begrepen. Nou, het is echt bizar, gewoon ikzelf... Ge uh, Afgelopen week was het gisteren of ingisteren. Felix Rotterberg, man van de politiek zou je denken. Die heeft zich erin verdiept. En die heeft samen met de, de, de, de fabrikant van de stint heeft gekeken. Wat zou, ik aan de stint, wat zou er aan de stint kunnen veranderen? Er waren vier eh, duidelijke punten. Een hele goede eh, stop. Eh, noodrem. Eh, als de vrouw van de plank afvallen. Of nou ja, de vrouwen kunnen ook mannen zijn natuurlijk. Maar degene die zeg maar, op de, de plank achter staat. Als die eraf valt, dan stopt die ook in één keer. En zo waren er vier hele belangrijke punten. Waardoor de stint ja. heel goed zou functioneren. En dan kunnen we wel kijken. Weer uiteindelijk verantwoordelijk is voor het ongeluk, maar het stint is zo goed inzetbaar. Dit is gewoon een strop en het is heel, veel, uh, heel onveilig voor de kinderen... hoe ze nu vervoerd worden met ja, busjes. Het blijft natuurlijk zo van wat is nou de oorzaak geweest van het ongeluk? Is die vrouw onwel geworden of is ze geschrokken? Ja. En wat, wat, dat, dat weten we gewoon niet. Nee, en de, we de TNO... Zijn alleen maar heer C, En uh, allemaal uh, ideeën. Van Het zou wel zo gebeurd kunnen zijn. Terwijl de stint die daarbij betrokken is... daar is de TNO mee bezig. En ik vroeg me altijd af... TNO, waar staat dat voor? Nu weet ik het. Traag Nederlands onderzoek. Daar staat ja, het voor. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Maar ja, als je op een dat stint nooit. rijdt over een spoorovergang <laughs> ja. en je schrikt heel erg of zo, waardoor je, uh, of je, je valt flauw in een... Ja. dan staat hij daar ook maar zomaar. Ja. He, dus dat kan ja. ook, want die, ja... Ja, het grappige is, niemand durft dat bijna in de openbaar te af te vragen... Of, of het gewoon niet de fout is van de bestuurster, hè? Ja. In de kranten, op vlogs, lees je het nog wel eens... dat je denkt van, oh, hier zijn ook mensen die... ja, misschien is dat gewoon... zij heeft het niet met opzet gedaan... en zij heeft de rest van haar leven een trauma... en misschien eindigt het zelf ook wel op het spoor... zeggen sommige mensen dan in, in, in allerlei vlogs... En, uh, Nee, oh ja, dit wordt zo'n verhaal dat nog jaren oh, doorgaat. Man, dat ik denk is... van nou... Uh, volgens mij zijn er ook nog heel andere dingen die heel erg maar, zijn. En het moet het gewoon, en, moet en gewoon hoeveel, losgeknipt worden van ja. het feit. Uh, wat daar gebeurt is. En de sint moet gewoon weer terug de weg op. En, en ja. laten we even serieus kijken. Van ja. Hoeveel van die dingen rijden er rond? En hoeveel ongelukken. Ja, klopt. Ja. En laten we het wel een beetje relativeren. Nou, we zijn gewoon allemaal helemaal zo zielig geworden omdat het allemaal die lieve kindjes hebben. Wat nou, is zo? Eh, ja, maar goed, dan moeten we ook gaan kijken of een vliegtuig uit de lucht moet worden gehaald. Een maar er zijn alters. ook kinderen mee. Uh, ja, er ja, zijn ook. Uh, dus, ja. Ja, goed. Zij moet het ook nog leren, deze nieuwe minister, denk ik zelf. Is, is, is niet, dat zeg soms... je bij mannen, zeg je dat niet, hè? Dat valt er wel even op. Onk, van ja, van nee, nee, Daarom moeten we ook het hele systeem afschaffen van dat we mensen kiezen. Nee? Want elke vier jaar iemand kiezen, die moet weer helemaal ingewerkt worden. Moet weer snappen waar ze het over heeft. Ja? Gewoon één regering kiezen en die zit gewoon vijftig uh, jaar. Oh, ja. Dat nou, het lijkt me ook een goed idee. Nee. Ja. Als net begin is niet bij je Nee, pas. dat zei ik ook maar, iets. Maar uh, ja? wat heb jij klaarstaan? Wat heb, oh kijk, ze gaan nu gewoon echt even de regie overnemen van dit radioprogramma. Wat ik klaar heb staan is Dear Hunter. Ah. Ja, de film. Nee, niet de nee, film. Nee, gewoon nee, natuurlijk nee. Van de band Dear Hunter. Ik vind het toch al zeg maar, gewaagd om je band Dear Hunter te noemen. Come on down from that cloud and cast your fears aside. You're all here and there, and there's nothing inside. May God's will be done in the Jesus Ja, try to Deel ja, de film zijn we niet vergeten. Zeker, niet, zeker die, die scene waar ze in de uh, Russische roulette spelen. Echt, zo, een van een depressieve, zware film. Maar wel mooi. Dat gaat over de Vietnam-oorlog natuurlijk. Maar goed, dit is gewoon lekkere gitaarmuziek van de band Dear Hunter. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Ik en, wilde toch nog even wat, uh, ja, wat melden. Dat, dat wilde u ook uh, melden. Vandaag zijn er natuurlijk aardig wat uh, ruimtesondes en dergelijke de ruimte ja, ingegaan. Ja, zeker. Maar er is, uh, er is ook nieuws over uh, de topsnelheid die we hebben behaald in de ruimte. Oh. Doe eens een gokje. Hoe hard gaat de snelste ruimtesonde in oh, de... Oh, jezus, dat vind ik echt heel moeilijk hoe snel dat gaat. Uh, uh, uh, ja, nee, uh, <laughs> ik sla dicht. <laughs> Hij gaat op het moment 246.960 km per uur. Wat de? Ze hebben hem gelanceerd. Vervolgens hebben ze hem om. Hoe heet het? Ja. Om de aarde heen gewikkeld. Ze hebben hem langs de planeet gestuurd. Yeah? En door dat zwaartekrachtveld ja, ja. hebben ze hem kunnen versnellen. Dat hoor je al vaak. Hij van, is joh. nog niet op zijn topsnelheid. Nee? Die zal hij namelijk in uh, 2024 halen. Ja. Yeah? Is een snelheid van 692.000 km per uur. 692.000 km, per uur. km hey, hoe staat het? per uur. Hoe gaat het? dan, hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hey, uh, het is een zonne die in eerste instantie uh, uh, foto's heeft gemaakt van, uh, weet het, van uh, Pluto. Ja? En hij gaat nu verder, zeg maar, buiten onze. Uh, in de buitenste randen van ons uh, uh, zonnestelsel, gaan ze foto's maken. Er zijn nog nee. maar ijsplaneten, kometen nee. en dergelijke. Ja, dat ga je toch Dat red je het bijna toch? Niet. Als je zo snel gaat, dan ben je toch. Te laat! Hij heeft een uh, programmering om uh, ervoor te zorgen dat hij netjes foto's maakt van alles. Wat, maar dat wat zal nodig is. Er zal er dan één zijn die een beetje scherp is. Dat is allemaal opbewogen net te laat. Maar nou, Als je 600.000 km per uur gaat. Ja, ik weet ook niet precies hoe ze dat doen. In ieder geval, ze krijgen het niet voor elkaar om te rijden en scherp foto's te maken. Welk die moet je dan gebruiken? Welke sluitertijd dan? Nou, een hele hoge sluitertijd. hele hoge sluitertijd. Maar ook wel een beetje scherpte diepte, moet je ook wel hebben. Ja, sorry, ik heb vroeger ooit een cursus gedaan. En ik heb de basis toch wel een beetje in mijn hoofd zitten eigenlijk. Goed, ik kijk even naar... Ben je nou een beetje... Ik wilde uitrekenen eigenlijk hoeveel het dan per seconde ging. Oké. Maar ja, je onderbreekt me en dan ben ik het Kijk. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig, zeg maar, hoe snel het licht is dan? Want dat, uh, kan je ooit in de buurt komen van de snelheid van het licht, dan als je zeg maar eindeloos lang door zou kunnen gaan? Lijkt me niet. Nee, maar wel. Uh, de snelheid van het licht. Ja. Uh... Dat is 300.000 kilometer per seconde. Per se oh, dat <laughs> daar ligt dus daar. Dus de snelheid die hij nu heeft, moet hij per seconde afleggen. Okay. Oh, is nou, dus ja, ja, oké. Nou, dus nog even een stukje te gaan om uh, die snelheid nou te halen. Even door en dan ja. zijn we er. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, even als laatste kijken naar een moordenaar verteld in ruil voor een Xbox. Ja, ja. Hm? acht jaar nadat Doug Stewart uit Michigan zijn vrouw om het leven heeft gebracht... heeft ze eindelijk opgebiecht waar hij haar lichaam heeft verborgen. Stewart, die... Uh, hij uh, hey, moet dus gewoon levenslang zitten. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten. En in ruil een Xbox heeft hij de agenten uh, verteld waar de resten van Venus Rose Stewart liggen. Dus, uh, ze ging post halen en ze is nooit meer gevonden. En de man is wel veroordeeld voor de moord op haar. Maar ja, de politie weet nog steeds niet waar ze is. Dus nou ja, nu weet ze het uiteindelijk. En hij, heeft, uh, hij kan gamen. Ja, ik wou uh... zeggen... Hij kan op een andere manier nogal zijn geweld kwijt. Uh, op de Xbox natuurlijk. Nou, je mag je eigenlijk gewoon stierlijk vervelen. Hij gaat gewoon dat spelletje spelen waar ja. Mark het net over had met die paarden. Nou goed, verder wil ik nog even zeggen dat Tim Hofman goed bezig is... voor die 400 kinderen om die hier naartoe te halen. Hartstikke goed, echt De alle kanten. Heb je getekend? Goed bezig. Ik heb nog niet getekend. Oh. zitten we op 200.000 of zoiets. Hij zat, gisteren zat hij op 120.000. Het ja. gaat zo snel. Hij zat en ook zo'n wijsneusje is... naast hem, zo'n jongetje van 5. Echt, bij de hand de kerel gewoon. Ja. En in het begin dacht ik, oh, is het weer zo'n bekende Nederland... die probeert? te scoren met een, iemand die uh, het land wordt uitgezet, maar hij pakt het heel breed aan. En hij is ook zoiets van, oké, okay, die 400, die mogen dan blijven. Daarna moet de wet worden aangepast. Jongens, kom op nou. Zorg nou maar dat straks dat... komen allemaal mensen hier uit het buitenland, die gaan hier kinderen krijgen en dan mogen ze blijven. Uh, ja, ja, maar die moet, de die de moet er veel sneller worden uitgezet. En dat is ook wel heel erg moeilijk hoor. Dat klinkt heel makkelijk, dat is ijzerlijk moeilijk. Maar er moet wel een stap worden gemaakt. En ik denk dat hij wel een redelijk dwingt om mensen eindelijk eens beslissingen te nemen. Okay. En, nou, Rutte zegt niet dat hij het snel gaat veranderen. Maar, uh, maar hij mag straks een woordje doen in de Tweede Kamer. Hij nee. krijgt wat meer tijd nu, hè? En hij is goed in het sprekend openbaar. Dus dat het gaat is helemaal duidelijk. goed komen. Hans is flink bij de hand. En uh, hij heeft nu eens meer spreektijd gekregen, Want hij heeft drie keer zoveel stemmetjes gekregen, zeg maar. Uh, uh, ja. Ooit. Dus dat, dat, dat verwacht wat. Ja, goed, leuk. straks om tien uur hebben we Goedemorgen. Zandvoort. even wachten of het uh, van het Hotel Hoogland afkomt. Omdat de verbinding niet helemaal goed was. Maar we wachten het af. Tot volgende week. Hoi. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.